Levi van Eck met het NOS-journaal. In Kenia is een meisje van 14 gedood door een leeuw. Dat gebeurde gisteren vlakbij de hoofdstad Nairobi. Een leeftijdsgenootje zag de aanval gebeuren en schakelde de parkwacht in. Die volgden het spoor van de leeuw en vonden het lichaam van het meisje langs een rivier. De leeuw is nog niet gevonden. Parkwachters hebben vallen gezet om hem te vangen. Mensen komen in Kenia vaker in aanraking met leeuwen... maar dodelijke aanvallen komen zelden voor... Gisteren werd in een ander Keniaans natuurpark ook een man van 54 gedood door een olifant. De paraglider die vanmiddag overleed in het oosten van Overijssel is een natuurlijke dood gestorven tijdens het paraglijden. Volgens de politie was er dus geen sprake van een technisch probleem. Het slachtoffer is een man van 53 uit Nunspeet. Het ongeluk gebeurde in een weiland bij Sipculo vlakbij de Duitse grens. Hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar dat bleek al snel geen zin meer te hebben. In Rotterdam hebben naar schatting 10.000 mensen gedemonstreerd tegen de oorlog in de Gazastrook. De demonstratie begon bij een moskee in Rotterdam-Zuid en eindigde in het centrum bij het stadhuis. De gemeente zegt dat de demonstratie in een goede sfeer en vreedzaam is verlopen. Veel demonstranten hadden een Palestijnse vlag bij zich of borden waarop de oorlog wordt veroordeeld. Het protest was georganiseerd door een groep Nederlandse imams. Oscar Piastri is de Grand, de Grand Prix van is, heeft de Grand Prix van Saoedi-Arabië gewonnen. Max Verstappen eindigde op het circuit van Jeddah als tweede. Hij vertrok van pol, maar moest mede door een tijdstraf de zegen laten aan Piastri. De Australier van McLaren is na vijf races ook de nieuwe leider in het WK-klassement. Het weer vanuit het zuiden trekken buien naar het noorden. Vannacht ligt de temperatuur rond de 9 graden. Morgen is het wisselvallig met in het hele land kans op regen en onweersbuien. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Zin met nu, jouw keuze, ZFM. Welkom terug bij ZFM in het programma In Gesprek Met. Mijn naam is Benno Veugen en ik praat met Ron Mensen over zijn tijd bij ZFM, hem noemen we toen nog. En we gaan straks natuurlijk ook over zijn huidige baan bij Securitas praten. Ron, nou, uh, we zijn uh, het vorige uur geëindigd uh, met uh, de, de leuke evenementen bij CFM. Ja. En, um, en hoe dat, uh, ja, die, die 50% regeling, hoe dat van het uh, commissariaat van de media allemaal keurig moest worden ingevuld. Uh, maar goed, op een gegeven moment kwam er natuurlijk een eind aan jouw programmaleiding. Uh, ja. Had dat een bepaalde oorzaak?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 Ja, nou ja, dat, dat, dat, dat, laten we bijna zeggen dat het een soort van gezamenlijk besluit is dan in dat geval. Oké. Okay, okay. En, en uh, ik weet je, dat, dat bedoel ik niet negatief, maar ik was er ook wel klaar mee. Ik had dat een, een paar jaar gedaan. Ja, hoe lang eigenlijk? Ja, een goede vraag. Ook ja, dat weten we ook nee. niet meer. Nee, nee, het, ik weet het echt Ik denk, ik denk ja, weet was al geweest joh, een jaar of drie, vier misschien. Ja ja, ja, ja. Ik weet het niet, iets, zoiets. Ja, programma hielden het nooit echt lang vol. Ik heb het ook een tijdje gedaan, maar het is... ah uh, er komt best veel bij kijken. We ja, zeker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 En ik zei: God, weet je wat, wat. En ik deed daar al een programma met, met, uh, met Bas Jansen. Die ik nog steeds heel veel zie. En Roy Reep. En dat waren twee jongens die allebei uh, zeg maar in, uh, bij platendistributeurs werkten. En, en, en dus uh, ja, allemaal dansmuziek. Uh, en en daar hadden we een dansprogramma daarmee En dat had hij gehoord. Hij ja, zei: Misschien wel leuk om dat bij IDT te komen doen. Okay. Uh, en uh, nou, we hebben toen eigenlijk een, een proefprogramma gemaakt daar. Een proefprogramma was ook meteen uh, overigens live te zenden op trouwens. Oh. <laughs> Om de lab maar wat hoog te liggen. Ja, best weten. Ja, ja, ja, ja. En die zei van, nou, weet je, we moeten de links en rechts nog een beetje aan schaven, maar dat is best goed. Oké. Okay. Uh, nou, dus, dus uh, ja. En, en, uh, maar goed, op een gegeven moment stopte, stopte dat wel, na een tijdje. was wel heel leuk trouwens hoor, want moet je je voorstellen, dan deden wij, dat programma deden we daar... Uh,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 Ja weet ik veel. Misschien wel. Dus ja. ik, ik, ik kon wel een keertje praten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 die zei, nou ik heb nieuws, we zijn overgenomen door een bedrijf. Dat heet Securitas. Ik had er nog nooit van gehoord. Oké, okay, ja, is dat goed, is dat slecht? Nee, nee, meer kansen. Nou, natuurlijk, ja, Je kent die verhalen wel. Ja. Maar dat bleek ook achteraf wel, wel te kloppen, gelukkig. Nou. En, um, dus ja, toen ben ik begonnen bij Securitas. En, um, als wat? Ja, als, um, ze zochten een operationeel manager voor de meldkamer. Oké. Okay. En, um, uh, en die zat in Amsterdam op de Keienbergweg. Overigens zit daar nog steeds een, een, een meldkamer um, van, van Securitas. Um, en um, ja, ik wist eigenlijk ook niet zo goed waar ik aan begon, om heel eerlijk te zijn. Ook wederom... Toen um, is het wel een hele aparte wereld. Heel apart. Ja, je komt daar ook van, nou ja, weet je, hier, zitten, hier zitten operators en hier staan een hoop receivers en... Uh,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 en dat werd eh, om van eigenlijk financiële redenen kon dat niet. En ja. um...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 En met een heleboel vrienden maakt Wouter...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 aangekomen. Je begon als operationeel manager. Het kwartje viel bij me. Het is wat anders dan half meldkamer. Ja, ja. Je hebt het uh, totale overzicht uh, van de organisatie. Um, in Ieder geval van die meldkamer hoor. Ieder geval van die meldkamer. <laughs> uh, was jij toen, het, uh, toen operationeel manager van de meldkamer in Amsterdam?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 God, het zal zijn 40, 44 landen volgens Zo. mij, als ik het, als ik het wow. goed zeg. En er werken uh, aan kleine 350.000 mensen. Zo! Ja, wow. ja, ja, ja, ja, ja, En daar ben jij er een van. Ja, ik ken ook niet al die mensen. <laughs> ik ken er een paar. Ja. Ik wou bijna vragen, hoe voelt dat? Is, is, is het, kan je het zeggen, een, een, een, nog steeds een familiebedrijf?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 Een, een, een, uh, ja, een tak van sport die je die, die kan centraliseren, zeg maar. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja. Nou ja, ik, ja ik zit, je had het net over, noemde het getal 26. Toen dacht ik, ja, je hebt uh, 24 veiligheidsregio's in Nederland. Had het? Had, ja. Ja. ja. Dat is flink veranderd, hoor. Dat is flink op de schop gegaan. Volgens mij zijn er nu nog 10. Ja, oké, okay, ja, dat klopt. Ja, ja, in Noord-Holland zijn we inderdaad van 4 naar gegaan ja, uit mijn hoofd ja ja ja ja, ja, ja dat klopt uh, dus inderdaad dat, dat wordt ook allemaal uh, groter geworden. en wat mij betreft ik heb al zo gezegd van ja je zou eigenlijk per provincie zou je gewoon één meldkamer kunnen hebben dan uh, zou kunnen maar ik zou niet dat daar is niet echt toegevoegde waarde ik bedoel het scheelt geld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 Uh, nou, Nederland, nou, ook zo'n eetcultuur. België. Ja, ja, dat is zeggen, dat beviel me wel. <laughs> nee, maar, maar, maar België, weet je, daar sta je als, ja, toch, dat klinkt misschien een beetje een beetje beetje een beetje een of, of iets, maar als, als Hollander sta je daar eigenlijk wel een beetje met 1-0 achter.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 kennen. niet alleen van van achter een scherm of van over de van, van over een telefoon ja. maar dat ze ook weten van nee uh, ja, ja er hoort iemand bij ja. dat je s'avonds even ook wat wat gaat eten en inderdaad dat wijntje of dat biertje gaat drinken ja. dat geeft dat dat geeft een heel andere dynamiek dan op ja. een gegeven moment Dus rol mensen is nog vaak in het buitenland te vinden ja oké okay. ja, ja ik ben uh... Deze Je week teruggekomen niet... uit Londen. Sorry? Ik ben deze week teruggekomen uit Londen. Okay, en Ik ga uh, uh, naar Brussel volgende week. Ja. Oké. Okay. Maar ja, dus het is dus allemaal niet heel. Ik, ik vind het wel fijn dat de nadruk, zeg maar, ligt op uh, Europa. Dan, uh, ik, ik, ook ik zeggen. Ik heb geen hekel aan vliegen, maar ik hoef niet. Uh, 7, 8 uur of zo, 9 uur vind nee. is veel te lang, joh. Ja, ja, ja. Het kost een tijd allemaal. En ja. Jetlags en de. Ja. Heel ongezond, natuurlijk. Hè? Dat, uh... Ja, je moet jezelf wel in acht nemen. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Maar je.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 Zoals inbraken, want daar zie je toch altijd van die grote tralies voor de ramen. Ja. En, tenminste in Spanje, waar mijn dochter toen woonde, in, in Andalusia En dan denk je dat die mensen wonen in. in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 Ja, bedrijven, of particulieren. maar ook, maar ook wel, wel degelijk ook wel particulieren, maar, ja, ja. maar de focus ligt inderdaad wel meer op, op middenkleinbedrijven en grotere bedrijven. Ja, ja, ja, klopt, ja klopt. Maar zijn zijn in die landen zeg maar de bedreigingen voor de het midden- en klein bedrijf, groter dan in, in Nederland?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 Jullie hebben professionele hackers in dienst. Nou, hackers, dat, dat, dat is niet onze stil. Daar hebben we bedrijven voor waarmee we samenwerken dan, oh, inderdaad. Okay. Ja, ja. Maar wel uh, maar ja, pr proberen om, om, om de boel om zeep te helpen. Daar hebben we wel mensen voor. <lacht> Ik ben ja. zo leuk ja, betaald worden, ja, dan uh, ja, ja, dat soort ja, dingen ja, doen. Ja, ja. ja, maar het is wel heel belangrijk. Want dan, dan weet je pas of je maatregelen ook daadwerkelijk ja. inderdaad uh, werken. En bovendien weet je dat.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 dat is ja, even ja, ja, ja, ja, ja, ja, maar ook. Wel een dingetje hoor. Ja, hoezo? Ja, ga maar Het nou, is natuurlijk waar we hebben. a ah, het zijn heel veel mensen, inderdaad. Ja. In Nederland werken er ongeveer 5500 mensen. Die zijn, zijn overigens niet allemaal geuniformeerd, natuurlijk. Nee, maar jij niet. Onze, nee, ik niet. Nee. nee, maar onze guards, onze mobiele surveillance en de mensen in de, in de, in de meldkamer wel. Uh, dus dus er zit echt ver uit het grootste gedeelte. is wel geuniformeerd. En ja, je moet je voorstellen. Dat, dat, dat, dat, dat moet je iedere dag aan. Dat heb je iedere dag aan. Ze dus moet wel comfortabel zitten. Ja. Je wil er niet... Uh, je, je, je wil er ook een beetje stoer uitzien. Ja. Dus dat... moet schoon zijn. Ja, precies. Als dus je vijf dagen gewerkt hebt. Dus er zijn hele pas sessies gaan er dan al vooraf. Oh ja. Ja, nee, dat is, en en, en uh, proef dragen. Ja. Oh ja. Meer. Ja. ja, dat is echt wel een. Mannen- en vrouwenlijnen. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, ja. Ja. Dat is ook altijd een dingetje, hoor. in ieder geval bij de hulpdienst. Uh, is, uh... Ja, maar dat is bij ons niet anders. Ja, ja, ja precies. En, um, um, nou ja, op diezelfde website dus op 24 januari de vijf grootste dreigingen voor de beveiligingsstrategie in 2025. Ja. Uh, wat ik mij had afvragen, is dat dan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 Uh, nogmaals, je, je, je, je beveiligingsstrategie. Daar ga je allereerst kijken naar. Ik zei net al, dat je te beschermen belangen.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 Nee, ik denk zeker dat daar een, een, een, een, een toekomst ligt en eigenlijk die toekomst is al aan de gang. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. oké. Okay. Eh, nummer vier, de interne dreigingen met ideologische motieven. Ja, ja dat uh, is, uh, ja, wat, wat kan jij daarover vertellen? Ik, ik ja, het is een hele gevaarlijke. We noemen dat euh, uiteraard, hebben we een mooie Engelse term voor insider threat.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 Ja, er gaat een hoop geld in om hè, Benno. Ja, ja, ja. ja, ja. En, en uh, ja, dus, dus, dus goed, het is toch wel verleidelijk. Ja, dan, ja precies ja, ja. Ja, ja. Nou, als laatste gerichte aanvallen op leidinggevende en politici. Nou, Ron, ben je wel eens bedreigd geweest dan? Dus, uh, of hebben ze het dan over andere be be beleidinggevende? Dus, uh... Ik ben zelf nooit bedreigd geweest. Um, ja, daar nou, kan ik verder ook niet te veel over zeggen.